Kruidje kinkerslaat van zwaar in de boveneen. Hij had een paar miljoen, en gafel van katoen. Een badbaat komt die burgerlijk, ik ga voor hooggeleed. Wat zij dat nou voor Zo zo in het land te slapen. Hij zou die beter mappen, hij heel van grote hapen. En zij dat vrouw en groot, we gaan met stelletje naar de hoogte. Op de zee, op de zee. Verduizend acrobietjes mee, als slaan de golven langs zijn neck, al brand dat donetje, de mens doen allemaal even neck van de kattooners op de zee, op de zee, maak je hoofd verduizend acrobietjes mee, en al wil het wel er een zwaaien, en al wil het wel er een zwaaien, het is in mijn hoofd de prachtige blauwe zee. Maar in de rode zee was het met weer al raar geseld. Jan rief, voor mij te mat, ik neem een straat van pas. En dan zijn lichtelijk groen zij ik ben op zee geen hel. Wat dan die schuif, zeg looitje, maar door het zeg dooitje. Ik heb al lang het snooitje, Jan breng eens vrouw het booitje. Maar Jan riep, ja ik ben gek, mijn hele menu laat al op dek. Op de zee. Op de zee, maak je lekker pietjes mee Al slaan de langs het dek, al brand en zonnetje in je nek De mensen doen allemaal even gek, van de kastoners op de zee Op de zee, maak je lekker pietjes mee en al wil het wel er een zwaaien, en al wil het wel er zwaaien, het is heerlijk op de prassige blauwe zee. De zee, op de zee, maak je honderdduizend akkepientjes mee. En de volkjes langs het dek, al brandt het zonnetje in je nek. De mensen doen allemaal even gek, wat de kastroon op de zee, op de zee. Maak je honderd buiten, dat je mee. En al wil het wel er een zwaaien, en al wil het wel er een zwaaien, en het is heerlijk op de prachtige blauwe zee.